De gekweekte dubbelganger. Een hoorspel geschreven door James G. Harris... en vertaald door Justine Paul. Mm -hmm. Meneer Mayday. Wat is hetzelfde? Dat is een kilien. Ach, zo vroeg al. Dat is een goed teken. Wat heeft u op zijn hart? Het is een vrouw. Oh, Oh, dat is een probleem. Maar ik denk niet dat ik dat kan veranderen. Ze zal daarbij moeten leren lezen. Erg grappig, meneer. Dank je wel, Ik zie dat jij er niet om wachten kan. Ja, goed, we zijn nu eenmaal niet allemaal bedeeld met een gevoel van humor. Maar... Dat zijn we zeker niet. Ja, ja. Vraag die dame of ze binnenkomt. en Neem je bloknoot mee. Ja, meneer. U kunt binnenkomen. Dank u. Goedemorgen, mevrouw. Mayday is mijn naam. Jordan Mayday, privé Wat kan ik voor u doen? De is genoteerd. Dus u graag eens willen weten wat er aan de hand is, mevrouw Andersen. Ja, ik. Uh, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Het is allemaal zo ongeloofwaardig. Dan nou, begint u bij het begin, nu hè? Vertel het allemaal in uw eigen woorden. Ja, ik ben zo bang dat u me voor gek zult verklaren. Onzin, mevrouwtje. Als privédetecteur heb ik zaken in handen gehad die de lichtgelovigheid van menig onnozele geweld aan zou doen. Oh, we hebben hier heel wat uh, vreemde snoeshalen op de vloer gehad, hè? Hetzelfde? Nou, ik hoop niet dat ik indruk uh, maak een vreemde snoes te zijn. Integendeel, mevrouw. Ik bedoel dat alleen maar. ...als een bewijzen van spreken. Hey, u maakt op mij de indruk een gevoelige jonge vrouw te zijn... ...die met haar beide benen stevig op de hand staat. Dus, waarom vertelt u me niet gewoon wat er aan de hand is? Nou, ik, ik denk erover mijn man te vergiftigen. Uw man te vergiftigen? Ja. Wat bent u eigenlijk voor een vreemd wezen, mevrouw? Waarom bent u dan naar mij toegekomen? Ik ben een privédetective, ik ben geen apotheker. Als het u om, om Arsenicum of Ciancali te doen is... probeer het dan eens bij een vriendelijke doel is bij u in de buurt. Het is louter noodweer. Wat? Ik geloof dat er zoiets als gerechtvaardigde moord bestaat. En dat doden uit noodweer daar een voorbeeld van is. Ja, ja dat is inderdaad waar. Ja, ja, maar, Mevrouw, als u reden heeft aan te nemen dat uw leven in gevaar is... moet u naar de politie gaan. Ach, meneer nee, de politie zou me niet geloven. Ze zouden denken dat ik gek ben. En daarom ben ik bij u gekomen. Ik heb u nodig om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen... ...zodat wanneer ik naar de politie ga, ik mijn zaak met bewijzen kan staven. Ja, begrijp het natuurlijk. Nou, laat u me dan eerst eens de feiten horen. Hè. Daarna zal ik zeggen of ik u wel of niet kan helpen. Zegt de naam dokter Abraham Anderson nu iets? Uh... Was er niet een beroemd geleerde aan de Universiteit van California, die zo heette? Ja, de Christelijke Universiteit van Missouri. Biochemicus. Ja, inderdaad. En als ik me goed herinner, is hij met moeilijkheden weggegaan omdat hij erin geslaagd was, leven in een reageerbuisje te kweken. Of zoiets dergelijks. Ja, dat... yeah! nou herinner ik het me weer. Ja, kweekte hij niet eens uh, kikkervisjes of sardientjes? Hij kweekte een paramecium. Uh, hij kweekte een wat? Hij kweekte met kunstmatige middelen een exacte kopie van een eencellig microscopisch wezen dat in stilstaand water leeft. Oh. De rector magnificus door meneer Joshua Tobias was diep verontwaardigd en er ontstond een enorm tumult. Ja, ja, ja. Ze lieten mijn de zijn dwaling openlijk te erkennen of zijn ambt neer te leggen. En terwijl de zaak door het curatorium werd bekeken, werd hij geëvenaard door een zekere dokter Murray in Chicago, die erin een slaagde een kunstmatige proteïne te kweken. Oh, oh, oh. Ja, mijn echtgenoot erkende zijn dwaling en kon aan de universiteit blijven. Maar ja, hij was zo verbitterd en zo depressief, dat hij niet langer meer in staat was te werken. En tenslotte verzocht werd ontslag te nemen. Ach, ja, ja. Ja, u ziet, hij verloor dus op beide fronten en hij geeft mij de schuld daarvan. Nou, waarom u bijvoorbeeld? omdat ik erop aangedrongen heb niet te publiceren... en er eveneens op heb aangedrongen zijn dwaling te erkennen. Maar waarom? Ik kon het niet verdragen dat we ons fijne leven zouden moeten opofferen... ter wille van zo'n rottige kleine basil dat Abram in een flesje gekweekt had. Mm -hmm. We hadden een leven zoals ik het me altijd had gedroomd. Een mooi huis, een prachtige tuin, een zwembad, een tennisbaan, twee auto's. Susser. We hadden vrienden onder de meest vooraanstaande mensen. We waren lid van de beste clubs en we werden voor de grootste parties uitgenodigd. Wij waren iemand. En nu zijn we niemand. We zijn naar deze stad verhuisd en mijn man heeft nu een zeggend baantje als scheikundeleraar aan een zeggende school. En geeft les aan de kinderen van een stelletje zeggende ouders. En dat allemaal om zo'n klein, nietig stukje levend organisme zo groot als de nagel van een mug. Maar dit gebeurde allemaal een paar jaar geleden is niet. En nu wilt u beweren dat uw echtgenoot uiteindelijk alleen u kwaad wil doen? Ja. En om een heel gegronde reden. Mm -hmm. Al die tijd heeft hij in het geheim aan zijn experiment zitten werken. In een oud huisje aan het water. En uiteindelijk. Ja, ik, ik weet dat u me voor gek zult verklaren, maar uiteindelijk is hij erin geslaagd mij te kweken. Hij, hij, hij heeft een identieke kopie van u gecreëerd? Ja, wat inhoudt dat hij mij kan vermoorden zonder dat iemand het merkt. Voor iedereen zal het lijken alsof ik nog in leven ben. Alleen ik ben het niet, maar mijn gekweekte dubbelgangster. Almachtig. Daarom ben ik naar u toegekomen, meneer Medé... om mijn onschuld en mijn motief van nood weer vast te stellen. Yeah, yeah. Nou, kan ik dan nu rustig naar huis gaan aan mijn man, vergift uh, uh, wacht, wacht, wacht even, mevrouw, wacht wacht even, wacht even. Nee, zo eenvoudig liggen de zaken niet. Wij hebben tot nu toe alleen maar van uw kant het verhaal gehoord... van het bestaan van deze uh, gekwekte dubbelganger. Uh, we zouden het moeten zien... als onze getuige dus bij de rechtbank enig gewicht in de willen leggen. Maar ik vraag, hebt u het gezien? Ja, natuurlijk. Het slaapt in de slaapkamer van mijn man. Het eet oh. bij ons aan tafel. Ik moet ervoor koken en de was doen. Mevrouw, zou u ervoor kunnen zorgen dat wij het te zien krijgen? Oh, dat is heel gemakkelijk. U kunt het vanavond door het raam van onze eetkamer zien als u dat wilt. We wonen op de begane grond van een afschuwelijke woonkazerne. Er loopt een paardje langs. Ja, mevrouw, en dat ze Vanavond zullen mijn associé, Auguste Poupard, onze secretaresse en ik, voor het raam van uw eetkamer staan. Oh. En mag ik hem dan daarna vergeten? We zullen de volgende stap bespreken nadat wij het feit hebben vastgesteld, mevrouw. Mag ik u daar voor het moment dringend verzoeken... ervan af te zien iets of iemand te vergeten? Oh, zoals u wilt. Tot vanavond, mevrouw. Ja, tot vanavond. Tot vanavond. Le docteur Frankenstein. monsieur Anderson. Ah oui, oui, c'est bien ça, hein? Le docteur Anderson a eu comme un parfait duplicat sans un franc et, et sans que quelqu'un le remarque. Il a été c'est ça, hein Interdance. Ah oui, hein? <laughs> En jij, jij gelooft dat. Waarom zou ik het niet geloven als ik vragen mag? Het impossible. Ah. onmogelijk. Ah, ja, ja. Ik was vergeten dat jij een afgestudeerd biochemicus no, bent. No, no, no, no, mei. Ja, maar jij bent tenminste afgestudeerd, nietwaar, in de biologie en de medicijnen. No, mon me, me. Nou, als het nou niet erg lastig is, zou je dan misschien zo vriendelijk willen zijn me uit te leggen welke kwalificaties jij bezit om deze... Minachtende, sceptische houding, terechtvaardigheid. Hm? Ik heb enige dat telt. Gezond verstand. Ja, juist, ja. Gezond verstand. Ja. Ah, ja. Die uiterst zeldzaam eigenschappen. Ah. Maar toch wil ik jou erop wijzen, hè? Dat de moderne wetenschap elke dag van het gezonde verstand een aanfluiting maakt. Zo, so, comment, Kom eens, op, de dit, op dit moment, moment zweeft er drie maanden door de lucht in een kunstmatige satelliet, ter grootte van een kleine bungalow. Het gezonde verstand zal zeggen dat zoiets onmogelijk is. Maar toch bestaat het. Het gezonde verstand, lachte Galilei uit. Verklaarde Newton voor gek, maakte het Pasteur verlachelijk. Gezond verstand, mijn waarde, Poe, is de intellectuele bagage van de eenvoudige sufferd wiens kennis louter en alleen bestaat uit van horen zeggen en Oei, Oei. Ik weet het eenmaal, hè. Het gezonde verstand ontkent de mogelijkheid... van praktisch elk normaal wetenschappelijk wonder... waarvan de kinders eerder zoveel kent. Uh, van een, een high-fiber-sterker, die onder je vingernagel past... tot een microfoon die een fluisterend gesprek... dat op drie kilometer afstand wordt gevoerd kan registreren. Haha, het gezonde verstand zal dan weer zeggen... dat zulke dingen niet anders zijn dan fantasie. Hmm. En nou heb ik het nog niet eens over hè, mensen die uh, op de maan lopen of op de oceaanbodem leven. Maar, maar Nog heb ik het over het werk... wat er wordt verricht op het gebied van de virologie... epidemiologie, immunologie, bacteriologie, parasitologie... of, of de algemene biochemische aspecten... van de pathogenie of de congenitale infecties. En die allemaal... Hè? hoewel ze voor de waakzaamheid fascinerend zijn... ongetwijfeld op iemand als jij... als als, als, als louter saai zullen overgroeien. D'accord, d'accord. En ik zou zo nog wel een poosje kunnen doorgaan. Ik zou bijvoorbeeld kunnen uitweiden over de... Antigezond gezond van de wiskunde... over irrationele en denkbeeldige getallen... zoals de vierkantswortel van min 1. zonder welke jij niet je favoriete geesttoot... de tv programmas kunt, uh, kunt zien. <laughs> ça va, ça va, mede Jij bent gelijk, d'accord? Jij bent gelijk. Ga ja. je dus vanavond met ons mee... om die dubbelganger eens te bekijken? Ah, oh, oui. Ik zou het voor geen koud willen missen. Uh. Oh, wat, uh, wat is dat, Zelda? Mevrouw Anderson is er. Mevrouw Anderson. Maar die zijn half uur geleden weggegaan. Inderdaad, meneer. Ja, misschien is er nog iets te binnen geschoten dat u nog zou moeten weten. Ja, ja. Nou ja, vraag hem maar binnen te komen. Oh. Ah, en nee, nee, vergeet je bloknood niet. Ja, meneer. U kunt binnenkomen. Dank u. Ah, mevrouw Anderson. Mag ik u uh, mijn associé voorstellen, Auguste Poepaard. Hoe, dit is onze cliënte, mevrouw Anderson. Enchanté, Madame. mevrouw. Wil u niet zitten, mevrouw, in ons vertellen waarmee we u verder van dienst kunnen zijn? U kent mijn naam? Ja, u... natuurlijk, mevrouw. Hoe oh, kent u mijn naam? Hoe oh, ik uw naam ken? Wat, wat bedoelt u ermee? Die hebt u me toch zelf genoemd? Meent u dat werkelijk? Natuurlijk weet ik dat werkelijk. Oh, lieve help. wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer dat gebeurd is? We... Toen u zo even hier was, nog geen half uur geleden. Nog geen half uur geleden ging ik van huis. Ik kan dus onmogelijk hier geweest zijn. u begrijpt dat ik me onmogelijk een half uur geleden aan u heb kunnen voorstellen. Ik dacht dat u nu bedoelde, op het moment dat ik het kantoor binnenkwam. U bent toch meneer Mede, of niet? Uh, ik uh, geloof het wel, mevrouw. Ah, meneer Mede, ik ben zo in de war. Uh, maak u het uh, gemakkelijk, mevrouw. Maak u gemakkelijk, ja. Hè. Wat zijn de problemen? Alsof ik dat nog niet weet. Ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Het is allemaal zo ongeloofwaardig. Nou, begint u bij het begin, mevrouw. Vertel het allemaal in uw eigen woorden. Ja ben zo bang dat u me vergekseld verklaart. Oh, onzin. Als privé heb ik zaken in behandeling gehad... die de lichtgelopenheid van menig onnozelige geweldman zouden doen. Oh, hebben we hier wat vreemde aan over de vloer gehad, hè, Zelda? Ik hoop niet dat ik de indruk maak een vreemde aan te zijn. Nee, in tegendeel, nee. Ik bedoelde dat alleen maar als een, als een bewijzen van spreken, hè. Oh. U maakt op mij de indruk van een gevoelige jonge vrouw te zijn... die uh, met haar beide benen stevig op de grond staat. Mm, dus waarom vertelt u me niet gewoon uh, wat er aan de hand is? Nou, ik ik denk erover mijn man te vergiftigen. Oh, ja. Yeah. Dat schijnt u niet erg te Verbazen, Verbaasd Verbaas ik, ik nogal, ik ben bepaald ontzet. Zelden, hoe lang is het geleden dat dat hier een vrouw was... die dreigde haar echtgenoot te vergiftigen? Ongeveer veertig minuten? U gaat buiten uw tekst, meneer meedenken. Oh, ik wou het. Oh ja, hm, waarom bent u dan naar me toegekomen? Ik ben een privé geen gifmenger. Apotheker. Huh? Oh ja, Apotheker. Als het u om Arsenicum of Siangali uh, te doen is, probeert u het anders bij een vriendelijke trok, is bij u in de buurt. Het is louter noodweer. Juist, ja, ja. Noodweer, uh... Wat, meneer Mede? Oh, pardon? Wat? Huh? Dat is uw volgende zin. Huh? Oh! Oh, begrijp het. Wat? Ik geloof dat er zoiets als gerechtvaardigde moord bestaat. En dat doden uit noodweer daar een voordeel van is. Ja, dat is inderdaad waar. Uh, uh... Mais, mais, bon de bon sang. Qu'est-ce qui uh, se passe? geef uh, Poe die aantekening even, hetzelfde. Uh? Ja, meneer. Hier zijn we. Uh, Monsieur Poupard, pagina 2, regel 7. Ah, oui, merci. Merci bien. Oui, maar Als u reden heeft om aan te nemen dat uw leven in gevaar is... Uh, ...u moet gaan naar de police, hè? Precies. En dan zegt zij... Meneer Medé, de, de politie zou me niet geloven. Ze zouden denken dat, dat ik gek ben. Daarom ben ik bij u gekomen. Ik heb nu nodig om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen. Zodat wanneer ik naar de politie ga, ik mijn zaak met bewijzen kan staven. Ah, oui, oui, oui. Je suis, je suis. Begrijp, hè? Alors, laat mij eerst horen de feit. Hè? Daarna ik zal beslissen of ik kan helpen. Oui ou non. Wat gebeurt hier allemaal? Nee? Uh, uh. Zegt de naam Abraham Anderson u iets? Ja, natuurlijk zegt die naam me iets. Dat is mijn echtgenoot. Wat gebeurt hier allemaal? Me mevrouw Anderson, als u dat inderdaad bent... Natuurlijk ben ik dat. Eh, uh, poeg. Zou ze zo vriendelijk willen zijn haar hetzelfde stedenbok eventjes uh, te laten maar zien? Maar, oui, oui, Voilà, madame. Wat heeft dat nou toch allemaal te betekenen? Was er niet een beroemd geleerde aan de Universiteit van California, die zo heette. aan de Christelijke Universiteit van Missouri? Een biochemicus. Maar. Maar u weet alles over me. On effe, madame. Ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Het was hier. Uh, was of is. Zou je misschien de rest even willen lezen? En haal jij ondertussen wat aspirines voor me, tel daar. Ik geloof dat ik een fikse hoofdpijn voel opkomen. kom. Ik heb zojuist de laatste twee ingenomen om een migraine te onderdrukken, meneer Mayday. Mais mon vieux, qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Is dit de vrouw van de dokter, oui ou non? Het is of de vrouw, of de dubbelgangster Maar Kun jij niet vertellen de verschil? Luister, ze zijn absoluut identiek. Ja, van de manier waarop ze hun haar dragen, tot aan de ring aan hun vingers. Tachtig Poe, ik vind dit dood eng, hoor. Dat zelfs niet zoiets als het gelinkse verschil in hun haar. Zo. Uh, bent u klaar met het lezen van hetzelfde aantekeningen, mevrouw? Ik heb genoeg gelezen, ja. Ik hoop, meneer Meide, dat u nu overtuigd bent. Het enige waar ik van overtuigd ben is het feit dat ik langzaam mijn verstand begin te verliezen. Maar u kunt toch met uw eigen ogen zien dat mijn echtgenoot erin geslaagd is een duplicaat van mij te maken. Net zoals het hier staat en dat dat duplicaat hier eerder op de morgen was. Ja, wel, wel, maar wie is de dubbelganger en wie is de echte? Ja, ik ben natuurlijk de echte. Kijkt u dan naar me? Twijfelt u eraan of ik een echte vrouw van vlees en bloed ben? Nee, mevrouw nee. u hebt alle kenmerken van uw seks... en niet uh, <coughs> zo'n uh, klein beetje ook. Nou, denkt u nou allemaal eens goed na. Was er aan het niet iets kunstmatigs? Iets kunstmatigs? Ja, was haar kleur niet een beetje levendiger dan de mijne? Eh, uh, haar kleur? Was haar haar diep kastanjebruin? Uh, ja, ja, ja, inderdaad. En hoe zou u dat van mij noemen? Hmm. Zou u diep kastanjebruin geloven? En haar ogen, lichtbruin, net als die van u. Maar helderder, hè? Vast en zeker stralender. Nee. Ik heb het. Ja, de mond. Ja, er zit een absoluut verschil in de mond. Haar mond is bloedrood en lelijk. Mijn mond is mijn sterkste punt. Je kunt hem nauwelijks rood noemen. Mm hm ja, het komt me voor dat er inderdaad een verschil in de mond zou kunnen zitten, ja. ja, ja. Wat, wat vind jij ervan, Zelda? Ik herinner me inderdaad iets. Het, ik bedoel zij. Ik bedoel het. Ach, ik weet niet wat ik bedoel. Die andere vrouw of persoon of ding wat het ook mogen zijn was rechts. En ik heb gezien dat u links schijnt te zijn. Dat ben ik ook. Aha. Uh, wat aha, mede, dat, dat bewijst niets. Aha. Het zou kunnen bewijzen dat er twee mevrouwen Anderson bestaan. Aha. Maar het bewijst niet wie de echte is. Aha. Meneer Mede, bent u nou van plan iets te gaan doen, of blijft u alleen maar aha zeggen terwijl mijn echtgenoot en dat ding van plan zijn mij te vermoorden? Ik ben van plan iets te doen, mevrouw. Oh. Ik ben van plan de rest van de middag een dutje te gaan doen. In ieder geval hebt u me ervan overtuigd dat er iets vreemds gaande is. Uh, betekent dat dat ik veilig naar huis kan gaan? Mijn met... echtgenoot vergiftigen? Nee, mevrouw, nee, dat betekent het niet. Zoals eerder afgesproken met uw dubbelgangster, hè? zullen we ons vanavond op het pad naast uw woning posteren. En u, mevrouw, tot vanavond. Tot vanavond. Meede. wakker worden. Wakker worden. Oh, oh ik, ik moet ingedrukt zijn. Wie bent u? Wie ik ben? Dat is Zelda. Maar ik ben Zelda. Oh, nee. Oh, nee. Dat bent u niet. Dat ben ik wel. Nee, nee. Hier, ik heb een lekkere warme kop koffie voor u meegebracht. Je hebt zeg je dat ik dat opdrink, Daar komt niks van in. Nee. Nee, nee. Zelda. Zelda. zit dat, kind. Ik heb weer meedee. Ik ben Nee, dat ben jij niet. Ik weet wel wie je bent. Jij, je bent een dubbelgangster. En jij probeert mij vergeet van de koffie te laten vliegen. Alsjeblieft, mee. nee, word wakker. Ik ben wakker. Je dacht dat je mij voor de gek wou houden, hè? Haha, ja. Zelda, kom hier. Ik weet zeker dat jij dat niet bent omdat je precies van lijkt. Oh, je bedoelt dat u zou geloven dat ik het wel was als ik niet op mezelf neem. Ik bedoel dat jij te veel op Zelda lijkt om Zelda te kunnen zijn. Maar jouw kleur is helemaal verkeerd. Daarmee is geen verhaal. Zelda, Zelda, kom hier. Oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Oui. Uh, wat, wat is er dan? Wie bent u? Comment? <laughs> heeft een nachtmerrie, monsieur Poupard. Oh, Ik geloof dat hij nog niet helemaal wakker is. Anders is hij gek geworden. Drink uw koffie eens op, meneer Mede. Uh, uh, voyons, mon vieux, bâton café. No. Uh, nee, u hebt het ook mis. Uh, moi? Wat hebben jullie gedaan met de echte Zelda en de echte poeg? Waar komen jullie vandaan? Wie hebben jullie gestuurd? <laughs> wat willen jullie van mij? Waarom proberen jullie mij te verrichteren? Huh? Huh? Huh? Hey, boek, Zelda! Oh... Waar? Zij poe en hetzelfde. Hij zet hm? dat de kleur helemaal verkeerd. Oh, qu'est-ce que -la, la couleur de zelda, hein? Volgens mij, zij ziet heel mooi uit. Ja. Geen wonder dat de vrouwelijke doppelganger er heel mooi uitziet voor een mannelijke doppelganger. Wow. Maar voor het menselijke oog klopt er van dat kleur niet. Alles oh, heeft een beetje groenachtig getint. Misschien een beetje te veel chlorofielen in de formule. Meneer meade Kom niet dicht op Jij gaat verder met jas erop. Meneer meade Jij, gemeen Tuig, maak niet maken dat je wegkomt? Ik wou alleen maar even zeggen dat u misschien een meer natuurlijke kleur zou kunnen zien. Huh? Als u uw zonnebril afzetten Wat? Huh? Oh, is het zo beter? Zilda, oh. <laughs> je bent het werkelijk. Oh. Een, poel, een, een, een Oh, lieve, Oh, dan ben ik blij jullie te zien. Kom hier, Tilda. Te hier sla je haar op. Je wilt niet geknuffeld worden door een gevijfde jazabel, ja, meneer Medeck. Dat was toch niet voor jou bedoeld. Op een duivel lid? Ja, kom dan, kom dan. Kom dan. Ja, erover. Hier, drink ik koffie. maar. Ah Oui, c'est ça. Ja. Poiton café, mon vieux. Waarom? Om wakker te worden. Aan welke kant van het graf? Oh, lieve help, dan drinkt u die koffie niet. Ah, oh, is oui, dat? ça. Ne pakt pas ton café, mon vieux. Waarom niet? Oh, meneer Mayday. Misschien zit er wel een tegengif in. Willen jullie me dat het me daar niet uh, gegund is om het te laten drinken? Geef hier. Ik drink het wel op. Je doet maar. Oh, c'est ça. Waar dan? Ik toch niet dat ik het doe. Zoals u wilt. Ik kwam u alleen maar even zeggen dat er een cliënt zit te wachten. Een cliënt? ...of ik er niet genoeg cliënten heb gehad vandaag. Maar goed, laat hem binnenkomen. Dit is een man. Ah, laat de dan toch wel binnenkomen. Het zal me er waar genoegen zijn... ...voor de verandering is met een normale, intelligente man te kunnen praten. Uh, propos, mon vieux, c'est le docteur Anderson. Le mari de nos deux clients ce matin. Ah, laat hem binnenkomen. Ah, oui. En vraag meteen of Poe hetzelfde meekomen. Natuurlijk. <laughs> Naturellement. <laughs> mm hm? Roepen, meneer Meede. Oh, tel daar. En poe, kom binnen, kom binnen, kom binnen. Ik heb een ongelooflijke ervaring gehad, maar daarop later. Ik neem aan dat dit dokter Anderson is. Goedemiddag, meneer. Bent u meneer Meede? Voor zover ik weet wel, ja. Meneer Meede, u moet mij helpen. Ik zit zo ontzettend in de knoei, moet u weten. Ik weet nou al eens waar ik moet beginnen. Gaat eh, eerst eens even zitten. Dank eh? u. En probeer het dan eens bij het begin. Zo. Ik ben bang dat u zult denken dat ik gek ben. Oh, daar kunt u van op aan, meneer. Het betreft mijn vrouw... Juist, u denkt er wel van haar te vergiftigen, niet waar? Nee, in tegendeel. Ik geloof dat zij erover denkt om mij te vergiftigen. Ha, ik vraag me af waarom. Pardon? Ik hou het op, mijn jou, Pendersen. We kennen toch immers dat hele balgelijke verhaal. Het zal u misschien interesseren te weten dat uw vrouwen bij ons geweest zijn. Mijn vrouwen? Nou oh ja, uw vrouw en de dubbelgangster als u dat liever hebt. Een dubbelgangster? Ik bedoel de identieke kopie die u van uw vrouw hebt gemaakt... in uw diabolische laboratorium aan het water. Oh. oh, oh, oh, nee. oh. Het is bemoedigend te zien dat er nog steeds mensen zijn... die kunnen lachen als ze ogen hoog, hoog staan... met een verder leven in de gevangenis. Want dat is wat u te wachten staat, waarde vriend... als u dat lafhartige plan doorzet. Oh, nee, David, het bent u erin gevlogen. Ja, natuurlijk. Maar beste man, het zal ons nog even research kosten... voordat we een aardworm kunnen kweken... Laat staan, een volledig ontwikkeld menselijk wezen. Dat, dat wilt u ons laten geloven? Het enige waar wij tot nu toe in geslaagd zijn, is één of twee moleculen proteïne te kweken. Leest u geen kranten? Ik ben niet helemaal onwetend, meneer. Nou, dan ja, toch maar wel, wel zo onwetend dat u alles maar gelooft dat het tegen u gezegd wordt. Maar, maar hoe zit het dan met dat paramecium dat u heeft gekweekt, dokter Anderson? Welk paramecium? Uh, wat u heeft gekweekt aan de christelijke universiteit, dokter. In welke universiteit, zegt hij? In Missouri. Waar u woonde totdat u werd geëvenaard... en zich in ongenade gevallen terugtrok... en in ons mooie stadje kwam wonen. Oh, oh, ach, natuurlijk. Rachel's droom. Uh, Rachel? Ja, dat is mijn vrouw. Heere, jonge dame, staat u bij toe dat ik een paar dingen voor u recht zet? Ja, maar natuurlijk. In de eerste plaats, als ik inderdaad een paramecium of zelfs maar... ...het kleinste levende celletje had gekweekt... ...dan zou ik nu mijn tijd niet verdoen... ...door hier met u te zitten praten. Dan zou ik het veel te druk hebben met mijn bezigheden... ...als hoofd van de biochemische faculteit... ...aan een van de beroemdste universiteiten van de wereld. De aanbiedingen daarvoor zouden voor de opraat liggen. En in de tweede plaats is het meneer Anderson... ...en niet dokter. En ik ben altijd geweest wat ik nu nog ben... ...te weten een, een nogal middelmatige wiskundeleraar... Mm -hmm. In de derde plaats, nog mijn vrouw, nog ik, zijn ooit in Missouri geweest. Wij zijn alle twee geboren in een doodordinaire wijk hier in deze stad. Maar, maar was een dokter Abram Anderson in Missouri? Nee, nee er bestond een dokter Abram Anderson in Missouri. Ah. Het was een charlatan en een kwakzalver Die werd ontslagen omdat hij valse claims maakte en de reputatie van een reeds dubieuze instelling in gevaar bracht. Eh uh, oui. Alles wat madame Anderson ons heeft verteld... is niets anders dan uh, uh, leuker. Ja, ja. Huh? Mijn vrouw is gek. Zij is niet in staat... haar geringe afkomst... nog de mijne te accepteren. Net zo min als mijn bescheiden positie... in een maatschappij die de waarde van een individu afmeet... aan zijn bankzaldo. Uh, ja. Zij leeft in een wereld van... ik zou zeggen van dromen en fantasie. Een wereld die bevolkt wordt door mensen... die zij zelf heeft geschapen. En waarvan er één een rijke, geslaagde echtgenoot is. Mijn vrouw is een paranoïde schizofrenica. Een gespleten persoonlijkheid. Die bovendien nog leidt aan hoogmoedswaanzin. En die alleen af en toe zich bewust wordt van de realiteit om haar heen. En omdat ik vandaag toevallig vrij ben... heb ik haar vanochtend gevolgd. En ik heb alles opgeschreven wat ze vanochtend heeft gedaan. Ach zo. Een ogenblikje, ik heb het hier. Eh, uh, waar zit het nou? Oh ja. 10 <khte�ary> uur vanochtend. Bezoek gebracht aan Medé en Poupard. Hm. Privé-detectives. 10 uur 30. Ging naar de drogist en kocht een enorme hoeveelheid rattengif. 11 uur 15. Terug naar Medé en Poupard. Aha. 12 uur. Kwam thuis om een partij pinda koekjes te bakken. Dat zijn dan toevallig mijn lievelingskoekjes. Rijkelijk voorzien van rattengif. Ja, mon Dieu. 1 uur 30. ...zich teruggetrokken voor een middagslaapje. Waarop ik besloot tentoon te verschijnen... ...en u de feiten voor te leggen. Nou. Ik geloof nu dat het het beste en het ook het menselijkste is... ...om mijn vrouw te laten opnemen. Ze zal dan geen kwaad kunnen doen... ...goed verzorgd zijn en wie weet zelfs een goede behandeling krijgen... ...zodat ze eens op een dag misschien weer haar normale verstand zal terugkrijgen... ...en in staat zal zijn om, om naar huis te gaan... Ik heb over een half uur een afspraak op de psychiatrische afdeling van het Centraal Ziekenhuis. Dus als u mij nu wilt excuseren, dan ga ik er nu vandoor. Oh, nou, en bonjour. Serataar, et excusez-moi. Mevrouw, Dag, meneer. Dag, meneer. Wel, wel. Wel, wel, wel. Nou, meneer Andersens bezoek verklaart een heleboel dingen. Niet waar, meneer Mede? Dat doet het inderdaad, zelda. Bijna te veel zou ik willen zeggen. Eh, uh, qu'est ce que tu dire, mon vieux? Nou, wat zou het hem goed van pas komen als wij nu onze handen van de zaak aftrokken Oh, comment Hij kan ongestraft verder gaan met het uitvoeren van zijn goddeloze plan om zijn vrouw te vermoorden... ...en haar te vervangen door een dubbelgangster. Nee. En niemand zal er ooit achter komen. U bedoelt, dat u nog steeds gelooft dat er zowel een vrouw als een dubbelgangster bestaat We hebben ze alle twee gezien, niet waar Maar niet tegelijkertijd. Moet je dan dingen tegelijkertijd zien om te weten dat je ze gezien hebt Nou, als ze precies op elkaar lijken, ja. aha, aha. Zie je wel, jij spreekt er in het meervoud over. Dat bewijst dat jij er niet helemaal zeker van bent dat er maar één is. Ik bedoelde. Het zal me niet schelen wat jij bedoelde. Wat je zegt, dat telt. En wat jij zei was dat ze allebei precies op elkaar leken. U had advocaat moeten worden, meneer Meede. Dank je, dank je, hetzelfde. Nou, vriend, er is uh, maar één manier om dit probleem op te lossen. En dat is vanavond bij de Andersons te gaan kijken, zoals wat afgesproken. Mm -hmm. Van het uh, ja. meest geschikte punt van pad. Dat is het gebouw. Recht tegenover ons aan de andere kant van de straat. Ja, en daar aan de linkerkant is het pad. Uh, Tja, het is hier erg donker, hè? En gevaarlijk, Boer, en gevaarlijk. Ik wil jullie wel op het hart drukken dat uh, deze zaak twee kanten op kan gaan. Als Anderson de waarheid vertelt, dan hebben wij eenvoudig te doen... met uh, de relatief ongevaarlijke waanvoorstellingen van een kruisende vrouw. Maar als aan de andere kant zijn vrouw de waarheid vertelt... dan hebben we te maken met een moordzuchtige man, Jack. En het valt niet te bezien wat er zou kunnen gebeuren als we eenmaal dat pad opkomen... Uh, Poe, heb je heb je, je pistool meegebracht? oui, oui, oui. Ik heb het hier. Mooi, mooi, mooi. Is het geladen? Ah, merda. Nee, oh. Ik wist dat ik iets vergeten was. Oh, ja, goed, dat geeft niet hier. Hier, oh. neem de mijne maar weer. was voorzichtig nou, want deze is wel geladen. Merci, merci, mofje. Maar jij zou hem zelf nodig kunnen hebben. Hm. Jij hebt hem meer nodig dan ik, eh, Poe, want uh, jij gaat eerst. Uh, moi? Ja. Ik heb een plan uitgewerkt. En dit is er een onderdeel van. Jij gaat eerst. Nee, nee, Je verwacht toch niet dat zelden het eerst gaan. Maar waarom kan jij niet eerst? Omdat jij eerst gaat. We kunnen niet alle twee eerst gaan, wel. Dan Er kan er maar één eerst gaan, dat is logisch. Dat moet je toch kunnen begrijpen, hè? Jullie Fransen gaan dat ook zo plat op logisch te zijn, niet waar? Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Goed, goed. Uh, ik zal de achterhoede vormen. En, en wat gebeurt er met mij? Nou, dat is nogal duidelijk hetzelfde. Uh, als Poe eerst gaat. En ik de achtergoede vorm. Betekent dat ik jij tussen ons inloop. Um, kan ik niet hier in de auto wachten, meneer Meideen? Maar hoe kun je nou hier in de auto wachten als jij vlak achter Poel loopt? Zal dan proberen alsjeblieft een beetje redelijk te zijn. En uh, onthoud één ding. Hè. Het enige wat we te vrezen hebben is de vrees zelf. Probeer je boven alles niet aan die vrees over te geven. Oh, dat heb ik gedaan, meneer. Ik ben doodsbang. Moi we, aussi, we'll we'll moi aussi. Kijk eens hoe, hoe, hoe ik tril. Oh Nonsens. Uh, moet ik je er nou constant aan herinneren dat jij een Fransman bent? De Fransen kennen de betekenis van het woord vrees niet. Oui, c'est ik, ik, ik ben een scande voor mijn ras, mede. In feite, ik, ik ben de enige laffe Fransman die ik ken. Waarom? Jij kan niet eerst. Hè? Zie je, jij, jij bent prototype van, van, van, van, van moedige Engelsman. Ik, ik ben prototype van, van laffe Fransman. Ja. ja. Willen jullie dan allebei zo vriendelijk zijn uit de auto te stappen om met de operatie te beginnen? Zoals u wilt. Ony va, ony va. Oké, boe, ga sorry, Zag eens, zag en dan jij. Het is zo so donker. Attention, Zelda. Een poubelle. Ik zie het. Voorzichtig, meneer Meydé. Er staat hier een vuilersbak. Waar? Ah, oh, oh, oh. Oh, oh. Meneer Meydé, bent u van plan om op te laten schieten? Loop door. loop door, Poe. Zelda, zakjes. Oh. Oh, Zelda. Alors, silence. Silence, mes amis. Accorrentueel, Zelda. Waar? Oh ja, ik zie hem. Een vuilersbak, meneer Meydé. Dat oh, denk ik, Zelda. Ik werd er net over gevallen. Oh, oh, oh. oh, meneer Meydé. Oh, oh. oh, waarom zei je dat niet? Oh, silence, silence, de Ik ben oh. mijn raam. Ah, mon dieu. Mede, kijk eens. Huh? Andersson zit aan tafel met duur, metam Andersson. We kijken. Lieve God, je hebt er een luik. kijk eens. Kijk eens, daar zitten de twee dames Andersson naast elkaar. Ja. Weten jullie wat dat betekent? Dat betekent dat mevrouw Andersson de waarheid vertelde... en meneer Anders gelogen heeft. En die twee vrouwen zijn absoluut identiek eindje. Maar nou, wie van de twee is dat het de Dat weet ik niet. Maar ik weet wel waarom ze zoveel op elkaar lijken. Dat komt omdat die aan de linkerkant naast een grote spiegel zit. Wat? Ik zie de mevrouw Anderson aan de linkerkant. Ja, laat maar. Poe. Poe. Ja. Je hebt ze dan kijken naar haar spiegelbeeld zonder dat te beseffen. Oei. Ja. Je bent die zelf een detective. Eh. Dat betekent dat Anderson de waarheid heeft verteld. En dat mevrouw Anderson heeft gelogen. Maar welke Madame Anderson heeft dan gelogen? Ja, waar zijn ik allebei? Kijk, meneer Anderson grijpt naar zijn keel. Luister. Oh, oh, oh, ik ben vergiftigd. Jij valt mij Ik dacht dat je het vergif in de pindakookjes hebt <laughs> gedaan. Dat heb ik ook. Ik deed een derde in de koekjes. En ook een derde in de krapcocktail. <laughs> en ik deed het de versterende delen in jouw soep. Oh, ik ben vergiftigd. Help. Ja. Het kan me niet schelen wat er met jou gebeurt. Ik ga dood. Oh help! Oh dat Misschien is het nog niet te laat. Poel, probeer je aan de achterkant. Je moet komen. Hou, ik probeer het voor nee. Zelda, Jij wil een ziek auto. Pas op de vadersbakken bakken niet mee. Denk. Wat zeg je nou? Ik zei op... het oh, oh, oh, oh, oh. Ik ben bang dat we te laat zijn, Zelda. Ze zijn allebei geweest. Heb je er ziek op bezeld? Ja, meneer. Hij zal hier wel over een paar minuten zijn. Is niet afschuwelijk? Meneer Andersen had dus toch gelijk? Zijn vrouw was krankzinnig. Ach, lieve god, en nu zijn ze alle twee dood. Ja, waardoor er iemand over blijft om de rekeningen toe te sturen. Het is allemaal erg triest. Tussen twee hakjes. de Ik dacht dat hij achter ons zou komen. Oh, daar is hij al. Me voilà, mon vieux. Kijk wat ik heb gevonden in de keuken. Goedenavond. Mevrouw, Mevrouw Andersen. Maar, maar dan is die dode vrouw hier op de grond. De dubbelgangster, ja. Mijn echtgenoot vergiftigde de dubbelgangster... en zij vergiftigde hem op haar beurt. Dus alles is in orde, nietwaar? Hij kreeg zijn verdiende loon. Even als dat nagemaakte misbaksel. E Monsieur, er is nog iets. Kijk eens wat ik heb gevonden in de garderobe. Goedenavond. Oh, mijn meneer Anderson. Oh. Ja. Maar dan is die dode man hier op de grond. Een dubbelganger. Ik heb u niet de waarheid verteld, meneer Meyedee. Eigenlijk is de wetenschap in het kweken van dubbelgangers al een tijdje voltooid. Dubbelgangers worden bijvoorbeeld volop gebruikt bij de militaire inlichtingendienst. Toen ik erachter kwam dat Rachel van Plan was mij te vergiftigen... ...maakte ik een kopie van mijzelf. Met het resultaat dat haar dubbelgangster de mijne heeft vermoord. En jouw dubbelganger vermoorde de mijne? Ja, precies ja. En nu hoop ik dat wij gelukkig samen verder kunnen leven in Pais en vrede. Voor de rest van ons natuurlijk leven. Ik weet zeker dat dat kan, lieveling. Hier, schatje. Neem een pindakoekje. Nee, ik heb geen trek, liefje, dank ja. je. Zal ik een kopje koffie voor jou zetten? Ik heb geen dust, lieveling. Uh, mevrouw, ik zie dat u rechts bent, maar de echte mevrouw Anderson was links. Neemt u ook een pindakoekje? Meneer, ik zie dat u links bent, maar de echte meneer Anderson was rechts. Neem een kopje koffie. <laughs> maar dan zijn deze twee op de grond. Wie zal het zeggen, meneer Mede. Laten we gaan, meneer Mede. Goed, Zulder. Daar valt hij niks meer te doen. Zelda, ben jij het echt? Wie zal het zeggen, meneer Meide? Bent. bent u het echt? Ik. ik weet het niet, Zelda, ik weet het niet. Is Poeg werkelijk Poeg? Is alles werkelijk wat het lijkt te zijn? Is iedereen. wat hij lijkt te zijn? Als je ons wil verontschuldigen, Zelda. Ik geloof dat wij. alleen naar huis gaan. Uh, wij? Ja. Ik. mezelf. en ik. U hebt geluisterd naar De gekweekte dubbelganger, een hoorspel geschreven door James G. Harris en vertaald door Justine Paul. De rolverdeling was als volgt: Meidei... Jan Borkus. Poupaar Hans Vierman, Zelda Bruni Heimke. Rachel Trudy Rieboezam en Abe Wim Hoddes. Technische Realisatie: Corde Groot en Leon Dubois. Regie: Hero Miller.